6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Mogelijk pas eindkomende week prognose over Prins Frizo. Aanslag op politie recruten in Bagdad. En Sven Kramer en Irene Wust winnen goud op WK Allround. Het weer winterse buien, kans op natte sneeuw, hagelen onweer. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en gaat het overal licht vriezen. Er is dan kans op gladheid. Morgen is het droog, met vooral in de ochtend veel zon en het wordt een graad of vijf. De gezondheidssituatie van prins Friso is onveranderd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vanmiddag laten weten. Verslaggever Menno Reimaer is in Innsbruck. Menno, wat stond er precies in het persbericht van de RVD? dat de situatie nog steeds stabiel is, maar niet buiten levensgevaar. En dat er rekening mee gehouden moet worden... dat de prognose niet eerder dan aan het eind van deze week kan worden gegeven. Dat is geen opbeurend nieuws, zeggen neurologen die wij gesproken hebben. Normaal gesproken wordt bij patiënten in dit soort situaties met medicatie gestopt... worden tests gedaan en moeten patiënten langzaamaan wakker worden uit hun slaap. Dat is dan in algemene zin de ontwikkeling... Aan de andere kant wordt ook gezegd dat met het uitstellen van de prognose tijd gewonnen wordt. Want um, hoe later uh, je de prognose stelt, hoe meer tijd je neemt en hoe zekerder je bent dat uh, die prognose ook uiteindelijk blijkt te kloppen. En je wilt uh, zeker met iemand als de prins natuurlijk niet het uh, risico lopen dat je iedere dag de prognose moet bijstellen. Dus het is niet het positieve medische nieuws uh, waarop waarschijnlijk gehoopt was. Maar het wil ook niet per se zeggen dat er sprake is van een uh, verslechtering. Is er vandaag nog veel bezoek geweest? Um, koningin Beatrix is langs geweest samen met uh, prinses Mabel. Die kwamen uh, zo rond uh, de klok van half één aan, tien voor de half één. Um, die zijn hier bijna twee uur geweest. En in die tijd zijn ze ongetwijfeld ook helemaal bijgepraat over de gezondheidssituatie van Friso. En het waarom van de uitgestelde prognose. De vraag is nu nog of er vanavond bezoek komt. Gisteravond. Redelijk laat op de avond, rond een uur of kwart over negen, kwamen naast de Prinses Mebel ook haar zus Nicolien en Prins Constantijn nog langs. Um, of er vanavond nog bezoek komt, heeft de RvD nog geen mededeling over gedaan. Dankjewel, Melo Remer vanuit Insproek. Gaan we tussendoor even naar voetbal, want er is gescoord bij Vitesse FC Twente. Frank Wilaert. Er is nog een kwartier te spelen. De wedstrijd zat al in het slot omdat Twente 2-0 had gemaakt via Luc de Jong. Daar heeft Ola John nog een doelpuntje bijgeprikt op de counter. Op aangeven van Shadley, de neo-international. Hij zit in de voorselectie van Oranje en hoort vrijdag of hij bij de definitieve selectie zit. Hij neemt vast een klein voorschotje op het nieuws. Hoopt hij dan waarschijnlijk, want hij scoorde al tegen Steaua Boekarest. De belangrijke 1-0 e in een uitwedstrijd. En vandaag gooit hij de wedstrijd tegen Vitesse in het slot door de 3-0 te maken in Gelderdoom. Vitesse dus 3-0 achter in eigen. Tegen FC Twente, dat zich ook weer nadrukkelijk meldt bij de kopposities in de Eredivisie. Terug naar de berichtgeving over. In, uit Oostenrijk. Prins Frizo droeg vrijdag geen ski-airbag op zijn rug toen hij onder een lawine bedolven werd. Zo'n ski-airbag werkt als een soort reddingsboei. en zorgt ervoor dat je boven de sneeuw blijft. Veel skiers die off-piste gaan, dragen er een. Een reportage uitleg van Matthijs van der Wiel. Ik heb een gast gehad, hij was aan een in plaats gestanden.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 Ja. Zij zou er nog meer voor over hebben. natuurlijk ook animeren dat die zijn Het gevaar is dat mensen juist roekelozer worden omdat ze zo'n ding omhebben. Als ohne airbag. En wat vindt u ervan, dat Prins Johan Friso geen airbag had? Dat kan ik niet commenteren. Hoe het werkt, dat demonstreert Michael Manhart, de chef van de dienst, een veteraan van het skigebied. Dat is een piepse. Hij showt wat iedere of piste skier altijd bij zich zou moeten hebben. Dan hoort man... Mijn zoeksignaal. Lawinepieps. Een zender ontvanger die je onder je jas draagt, waarmee je opgespoord kunt worden onder de sneeuw. Een groot aanzien. En de airbag. Een platte rugzak is het. Met een handvat aan een touwtje op de borst. Je creëert een groot gasvolume op je rug. man dan lawine Waardoor je bovenop de lawine terechtkomt. Dan zien ze deze grif vast. Je moet het handvat goed vastpakken en trekken. Een oranje luchtkussen blaast zichzelf op. Vreemd gezicht. Ja, maar het is zeer effectief. Als de prins dit had gehad, had hij nu niet in het ziekenhuis gelegen? Dat weet ik niet. Dat kan hij niet zeggen. Hij was in ieder geval niet bedolven geraakt en hij was meteen gevonden.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 De sector zou bang zijn dat gasten wegblijven als er wordt gewezen op gevaren. Maar de bergredders willen dat hotels voorlichtingsbrochures aan hun klanten geven. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Sinds dinsdag worden twee meisjes van 14 en 15 jaar oud vermist. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid. De twee vriendinnen uit de Meeren en Vleuten zijn, zijn dinsdagavond voor het laatst gezien in een Utrechtse streekbus. De politie heeft uitgebreide zoekacties gehouden, maar de twee zijn niet gevonden. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf, maakt de politie zich grote zorgen. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. In de Irakse hoofdstad Bagdad is een groep politierecruten doelwit geworden van een aanslag. Zeker twintig agenten in opleiding kwamen om het leven. Verslaggever Lex Runderkamp is in Bagdad. Lex, wat is daar gebeurd? Nou, rond 1 uh, uur kwam er een uh, groep militairen, hun school, of, uh, politieagenten, hun academie naar buiten lopen in het oosten van, uh, van de stad... Uh, het is een heel zwaar bewaakt gebouw, maar ze kwamen door de poort naar buiten, We gingen richting taxis en, uh, en bussen om naar huis te gaan en toen kwam er een auto op ze inrijden waarin iemand zichzelf uh, heeft opgeblazen. Twintig doden zijn er gemeld ze, en, en 28 gewonden. Ja, nou hoor je wel vaker hè, van dit soort aanslagen op politie-recruiten. Waarom slagen ze er nou niet in om, om dit te voorkomen? Nou ja, Irak heeft gewoon eigenlijk geen overheid. Uh, Irak is verwikkeld in een enorme politieke strijd met veel geweld. Uh, er zijn tal van milities die bij verschillende ministeries verbonden zijn... Uh, die elkaar bevechten. Uh, verschillende religieuze groepen, groepen van verschillende achtergronden... en verschillende regio's uit dit land. Het is... Het wordt omschreven als het land dat op de rand staat van een burgeroorlog. Dus je hebt niet zoiets als bij ons van een overheid die in zijn algemeenheid de veiligheid bekijkt. Er zijn hier echt elke dag minstens vier, vijf liquidaties en bomaanslagen. Uh, nou ja, dit is een uitzonderlijke, om zo'n groot als deze is al, al sinds een paar maanden niet meer gebeurd. Nee, is wel duidelijk wie er achter zit. Ja, het is, iedereen roept meteen natuurlijk, het heeft de, ha de handtekening van Al-Qaeda, een zelfmoordaanslag. Nou, ja, dat vergt nog wel iets van de persoon, hè? je geeft je eigen leven erbij op. En in het algemeen, de strijd die hier ook uitgevochten wordt in, in de steden van Irak, uh, gaat veel meer met uh, kleefbommen op auto's, liquidaties met geluidsdempers, is heel erg, uh, veel, uh, komt veel voor de laatste tijd. Dus omdat het een echte pure zelfmoordaanslag is geweest van iemand, gaat men er hier meteen vanuit dat uh, Al-Qaeda daarachter zit. Dankjewel. Lex Runderkamp vanuit Bagdad. In het zuiden van het land wordt volop carnaval gevierd. En vandaag was in de meeste steden de grote dag, de optocht. Ook in Born, waar 1500 werknemers van Netcar ontslag boven het hoofd hangt. Trudy van Rijswijk bij de optocht daar.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 een prachtig gezelschap, met taart en twee heet, dikke bakkers blijven <laughs> Koks zijn jullie eigenlijk, hè? Koks. koks ja. koks ja. Ontzettend koks, koks, koks, koks. dikke buik. buik, buik. Ja, ja. Eten, ja, ja. Jullie zijn heel vrolijk, maar jullie werken bij Netka. Hoe ja, kan ja. dat? Je kunt bij de pakken nergens zitten, maar het heeft enkele zin. Je zult toch verder moeten gaan. Uh, ja, we vinden altijd carnaval leuk en uh, de moet moeten we toch uh, niet missen, eigenlijk. Ja. Aha. Dus het helpt inderdaad om vrolijker te worden? Nou ja je, je gaat gewoon door. Ik zeg je vergeet het niet, je blijft toch aan denken. Maar uh, ik zeg ik ben gezond en uh, ik heb de goedste hersens. We gaan wel uh, verder. We gaan gewoon door. We gaan door. En we hopen het beste van. Ja, drie Kajenval. Kind of Dank je wel. Sport. Ja, feest in het zuiden van het land, maar niet in de Gelre-dome, hè, Frank Wielaert? Nee, want uh, dat kun je inderdaad nog redelijk tot het zuiden rekenen. Daar begint ongeveer het zuiden, zou je kunnen zeggen. In het oosten is het langzamerhand wel feest aan het worden. In de buurt van Enschede sowieso wordt ook carnaval gevierd. Maar Enschede, daar zullen de kroegen toch ook langzaam uh, vollopen lopen met mensen die in de Polonaise gaan. Want Twente is op 4-0 gekomen tegen Vitesse. Hele mooie solo, vanaf de eigen helft van uh, Shadley. Die een heel klein gaatje in de korte hoek zag. Veldhuizen had het opengelaten en liet net even te veel open... Shatley maakt een hele mooie goal. De 4-0 voor FC Twente. Vitesse mist nog een penalty via Boni. Schiet de bal heel hard tegen de lat. Daarna Ibarra nog een keer tegen de lat voor Vitesse. Maar Vitesse heeft de wedstrijd al veel eerder in dit duel verloren. Vijf minuten nog te gaan. Twente leidt in Gelderdo met 4-0 tegen Vitesse. Een ander voetbalnieuws, trainer Andries Ulderink is weg bij de Graafschap. Volgens een verklaring op de website van de club zijn de partijen in goed overleg uit elkaar gegaan. De Graafschap staat onderaan in de Eredivisie en verloor gisteren van mede degradatiekandidaat VVV met 4-1. Voor de koplopers PSV en AZ was het een moeilijke middag. PSV verloor met 3-0 bij FC Groningen en AZ ging met dezelfde cijfers onderuit bij FC Utrecht. Ajax boekte een eenvoudige 4-1 overwinning op NEC. De wereldkampioenschap Allround in Moskou werd een dubbel Nederlands feestje. dan hebben we het natuurlijk over schaatsen. Sven Kramer en Irene Wüst pakten de wereldtitel. Kramer had de zege vooral te danken aan zijn sterke optreden op de lange afstanden. En daarmee toont Kramer dat hij weer helemaal terug is na een jaar afwezigheid. Ik ben hele poos geweest natuurlijk. En uh, ja, dat is uh, zo'n uh, voldaan gevoel. En uh, ja, dit had ik een half jaar geleden echt niet gedacht. Jan Blokhuizen werd tweede en het Nederlandse podium was compleet met een derde plaats voor Koen Verwij. Bij de vrouwen werd Irene wust voor de derde keer in haar carrière wereldkampioen. En dat doet haar nog steeds veel. Ja, dat zegt me heel veel. Ik bedoel, vorig jaar was het natuurlijk uh, heel fijn om weer een titel te pakken... nadat het uh, heel veel jaren net niet was. En uh, ja, ik voelde me dit seizoen al heel, heel sterk. En ja, als je dan op zo'n manier gewoon weer de titel kan prolongeren... dat is voor mij uh, ja, echt heel, heel bijzonder.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 We breken de hoofdpunten, komt mogelijk pas eind komende week een prognose over Prins Frizo. Zijn gezondheidssituatie is onveranderd. In Bagdad is een aanslag gepleegd op politie recruten. Er vielen zeker twintig doden. En Sven Kramer en Irene Wust hebben goud gewonnen op de WK Allround. Tot over het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de VPRO met Studio Itzerda.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 Dit is Radio 1, VPRO, Studio Itzerda. Luisteraars, een goedenavond. Welkom bij Studio Itzerda, het programma met de zachte G. Als ik zeg Limburg, waar denkt u dan aan? Vastelavond in het bronsgroene eikenhout? Kenniseconomie en eikelmuis? de klokken? Steenkool, zinkmijnen of waterstofperoxid? aan. Voilà. Recent wetenschappelijk onderzoek aan de Maastricht University... heeft uitgewezen dat 62,3% van u thuis aan de radio gekluisterd... de naam van deze heuvelachtige provincie onmiddellijk associeert met... Limburgse Vlaag, Limburgse En hoe begrijpelijk? Wie heeft niet aan den lijve dit gebakken stukje Limburgs erfgoed ondervonden? Gevuld met het beste van wat de Bright Side of Life te bieden heeft. Limburg, liefde voor het leven. Zo ook deze uitzending. Een smakelijk gerecht voor uw oren met een puntje voor elk wat wils. Hier is onze taartmeester, Marten Minkema. Ja, ik mag hem aansnijden.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 Twente had deze wedstrijd eigenlijk al gewonnen door met 4-0 voor te staan. Maar het is nog 4-1 geworden. Mike Havenaar ingevallen in de, de tweede helft. Naast Wilfried Bonny komen te spelen. En uiteindelijk maakt hij de eretreffer voor de Arnhemmers. En aangezien we in de blessuretijd zitten. We daar twee minuten bij krijgen en er nog wel wat het nodige gewisseld gaat worden. Maar het veld volledig open ligt. Is het niet gezegd dat het hierbij blijft. Maar voorlopig is het 4-1 voor, uh, uh, voor, voor FC Twente in het stadion van Vitesse. Dank, dank van en um, Ja, Studio Itzeda, daar luistert u naar um, tussen nu en zeven uur in dit vertelprogramma verhalen over het Limburgse. En Studio Itzeda is vernoemd naar Nederlandse radiopionier, ingenieur Itzeda. En die kwam uit Friesland. En ook, en ook ik kom uit Friesland, ik ben er opgegroeid. En Limburg was voor mij als kind in dat Friese drachten waar ik woonde, zo ver weg. Het was buitenland. De subtropen wat, Met een echte berg. En met carnaval. Zoals nu, op dit moment, is we speak. Zij is nu met z'n allen in Limburg, verkleed als banaan op koelkast... ondergedompeld in carnaval. Ik heb als verslaggever voor de radio uh, niet alleen positieve ervaringen met Limburg. Zo ben ik een keer in een forelle vijvertje gesodemieterd. met bandrecorder om de nek en microfoon in de hand. Stiekem van achter, zo geduwd. Alles drijft nat en kapot. Ik weet nog wat het geluid was. En woel ik Plop! Staat er op het bandje, maar ik ben het bandje kwijtgeraakt. Het zal ook aan elkaar geplakt zijn intussen, vanwege al dat het, al het, al het water. Het was ook een echt cassettebandje. En ik dacht dat ik niks deed, maar ik stond blijkbaar hinderlijk in de weg. Uh, achteraf had niemand het gedaan. Niemand. Iedereen hield zijn mond. Dus om daar nu te gaan wonen... Nou, nee. Tot ik nu sinds een paar maanden aan de twijfelen word gebracht. Zo zijn er die spotjes op Radio en TV. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden, de beste scholen van Nederland... technologische ontwikkelingen... Die Limburgers kennen geen van 9 tot 5 mentaliteit. Niet nodig. Door het vlotte verkeer ben je zo thuis. Je zal er maar wonen. Ga naar de Bright Side of Life. Sid-Limburg.nl. Ja, en op deze zondagmorgen zat ik in het grote, bijna lege VPRO-gebouw... de uitzending voor te bereiden en bam! Daar vloog een vogel zich te pletteren tegen de ruit naast mij. Het was een snip. Een paar stuiptrekkingen, de staart die nog heel even op en neer wipte dood. En toen wou ik weg, naar een plek met ruimte voor zo'n snip. Ruimte, zoals in Limburg. En waar je meteen een direct lijntje hebt met onze vroegste historie. Want de allereerste toerist in de vaderlandse geschiedenis... was een neandertaler, die kompeerde in wat nu Zuid-Limburg is. De allereerste inwoner van ons land was een Limburger. De allereerste jager ook. En de eerste Nederlandse boer was ook een Limburger. Opgavingen kunnen dat bewijzen. Itzada-medewerker Jacqueline vertrok voor details naar Venlo... en ontmoette daar Leo Verhart, archeoloog en conservator van het Limburgs Museum. Oh, sorry. Wat is zo bijzonder aan de Limburger? En wat is nou de eerste Limburger, de oer-Limburger? En wat is er nog over van die oer-Limburger? Dus ik ben te raden gegaan bij het Limburgsmuseum te Venlo. Ik sta hier met Leo Verhart, dat is de conservator. En uh, ja, we staan hier voor een kast met botten. Nou, om te beginnen is dit al geen kast met botten... Maar dit is een vitrine met stukken vuurstenen. Er bestaat natuurlijk geen oer limburger Maar op een moment is Limburg wel voor het eerst bezocht door mensen. We liggen aan het zuidelijkste puntje van Nederland. dus is altijd als er iets van als eerste komt hè, in onze gebieden. het komt vaak vanuit het zuiden. Dan komt het eigenlijk altijd voor, uh, door Limburg heen. Dus we hebben heel veel dingen het eerste. Hè. Zoals ook de eerste mensen. Nou, bij Maastricht is een hele diepe groeve in de lus gegraven. Om bakstenen te winnen en dat soort dingen. Een grind te winnen. En daar zijn toen stukken vuursteen gevonden. En die stukken vuursteen zijn afkomstig van mensachtige. Dat zijn vroege Neandertalers, hè. dus nog voor de klassieke Neandertalers zoals we die kennen. En die vondsten zijn tussen de 300.000 en 250.000 jaar oud. Maar dit waren trekkers, dus die hebben hier ook geen nazaten nagelaten. Het zit niet meer in de genen. Nou, dat, dat is weer een ander verhaal. Maar laten we zeggen, die, die vroege Neandertalers die kwamen alleen maar in onze streek als het uh, relatief warm was. En die trokken daar nu weer naar het zuiden als het hier weer uh, kouder werd. Nou, is het zo dat ze niet helemaal verdwenen zijn? Want uh, wat fascinerend is, dat de laatste jaren is ontdekt met DNA-onderzoek, dat uh, tot onze grote verbazing, want we wisten dat eigenlijk niet, dat wij als moderne mensen hebben wij 1 tot 3 procent geen of DNA-materiaal van de Neandertalers in, onze, in ons eigen DNA-bestand. Maar dat zou betekenen dat de Limburger dat meer heeft dan de rest van Nederland? Nou, dat denk ik niet, want uh, daarna zijn er nog heel veel andere mensen hier op bezoek gekomen. Hè? Want na die uh, Neandertalers zijn er uiteindelijk moderne mensen gekomen. En 15.000 jaar geleden waren dat ook in Limburg voor het eerst die mensen. Die noemen we naar het Magdalenien. Dat is een Franse cultuur die u misschien beter kent van godsschilderingen en dergelijke. Nou, die zijn hier toen ook terechtgekomen, ook als jagers... die op rendieren, joegen, hebben hier kortstondig gezeten... zijn ook weer vertrokken. En uiteindelijk kwamen hier, toen het klimaat beter werd... kwamen hier echte jagerverzamelaars die hier eigenlijk permanent zaten. Er waren edelherten, er waren elanden, bruine beren, vissen, zalmen... ga zo maar door, er was altijd volop eten. Dit is ongeveer... 9000 voor Christus. Maar het, ik denk wel dat, ons, ons gene, in ieder geval, dat, dat wij als moderne Limburgers of als moderne Nederlanders... behoorlijk veel van dat materiaal in ons, in ons genenbestand hebben zitten. Dat denk ik wel. Maar ja. 5300 voor Christus, dan gebeurt er echt iets heel belangrijks en dat is uh, heel, zo belangrijk, dat, daar, daar, zo leven we eigenlijk nog steeds... dan komen de eerste boerenkolonisten in onze streken. Dat is, die heten de bandkerabiek, omdat die hebben een aardewerksoort... met bandvormige uh, motieven erop. Die komen dan hier in Zuid-Limburg op de lusgrond... in het uiterste zuidelijk deel van Limburg, zo rond Sittard, Geleen en Stein. Heel vruchtbare grond. Daar gaan ze zitten. En daar blijven ze een paar honderd jaar en die wonen echt op één plek. Die hebben zich echt gevestigd. En de rest van Nederland is dan leeg? Nee, de rest van Nederland, daar wonen ook nog steeds de jagerverzamelaars. En die hebben met hele grote ogen naar die gekke boeren zitten kijken. Want die deden allemaal vreemde vreemde dingen in hun ogen. Hè. Want ja, die hadden bijvoorbeeld koeien en die lieten ze gewoon in de wijn staan. Dat, voor een jagerverzamelaar is natuurlijk heel vreemd. Die zouden direct doodgeschoten en opgegeten hebben. Daarnaast wonen ze in grote huizen, dat was natuurlijk ook niet handig, hè? vonden die uh, jarige verzamelaars. Want als je op één plek ging wonen, dan was heel snel het voedsel uh, was uitgeput. Hè? Dan moest je weer op zoek naar een nieuwe voedselbron. Nou, dan gingen ze allerlei... Uh... Dingen in de grond stoppen. Nou, dat was natuurlijk ook heel vreemd. En ze hadden dingen zoals aardewerk en kleding en dat soort dingen. Dat was heel anders dan de verzamelaars hadden. Als je die twee culturen met elkaar vergelijkt... kan je dan zeggen dat de boeren... dat die eigenlijk weer een trapje hoger in de beschaving staan... dan, dan de jagersverzamelaars? Want ze plannen, die boeren. Nou, ja, dat deed die jager-verzamelaars ook. Want, want ik, ben, ik ben natuurlijk een erg groot aanhanger van de jager-verzamelaars, Want dat, is, dat zijn mijn favorieten, zal ik maar zeggen. En die hadden dus honderdduizenden jaren geleefd van de, van de jacht en van de oh. natuur... En die hoefden eigenlijk helemaal niet zoveel te doen, want het was heel erg goed toe in Nederland in die tijd. Het was aantrekkelijk klimaat, er was vol op voedsel. En toen kwamen daar die boeren. En, die moeten, en als u, dat moet u ook weten, als boer moet je veel harder werken dan als jaren verzamelaar. Dus eigenlijk is dat niet zo'n favoriete uh, manier van leven. Maar het heeft wel hele grote voordelen, want het feit dat je op één plek blijft wonen, dat heeft ook hele grote sociale uh, veranderingen leidt daartoe. Want wat je dus op een moment krijgt, is dat er mensen zijn die de baas gaan spelen. ...binnen de eigen groep, maar ook groepen onderling van elkaar. En dan is het van belang dat je op dezelfde plek blijft zitten. Dan ga je verdedigingswerken aanleggen... ...en je laat zien dat je nog beter bent dan de buren enzovoort. Dus uiteindelijk wordt dat de dominante levenswijze. En als je die keuze hebt gemaakt, als je ook als jarige verzamelaar bent... ...zegt van nou, ik ga ook dat boerenleven beginnen... ...dan kan je niet meer terug... He, dan is er geen, uh, geen mogelijkheid meer om te zeggen... Van, nou ja, het bevalt me eigenlijk niet, ik ga maar weer terug. In onze samenleving doen we dat ook. He. We maken keuzes. En die keuzes blijken later eigenlijk niet zo heel goed te zijn. En uiteindelijk kunnen we niet meer terug. En dit is studio Itzerda um, over Limburg. En namens langs de lijn mag ik melden... Vitesse Twente 1-4 is het geworden. Uh, ja, het eerste historische feit dat, dat ik over Limburg leerde... was de vlucht van de Duitse keizer Wilhelm naar Nederland. Op 10 november, ik meen dat november was het inderdaad, 1918 naar, uh, naar Nederland. En hij moest 48 uur wachten voor de grens. Zo makkelijk kwam hij daar niet naar binnen bij Eijsden. Dan heb ik hier een uh, Limburgse mop in het draaiboek staan. Ik heb hem expres nog niet gehoord, zodat hij ook voor mij vers is. Ja, als je weet allemaal, ik ben een stomme boer, maar ik heb een boerderij verkocht aan een Hollander, met heel veel gronden. Nou Dan zegt die Hollander tegen mij, nou meneer, dat is een mooie boerderij, met die grond links en rechts, die moet ik niet. Zegt je pak alles of je krijgt niks? Nou, zeg, wat moet ik dan met die grond, Ik zeg, links kippen en rechts patatten? Vlewijk heb ik hem op de markt gezien, en Maastricht, strik hater me tot patatten. Was er maar gaan verkopen, zo dik als een bal van de voetbal, zeg ik. Oog. Ik zeg, nou, ik, ik zeg, zijn dat pataten van mennengrond? Nou, dat heb je goed gemest, zegt er. Ik zeg, hoe is het dan met de kippen? Zeg, nou, ik denk dat ik die te diep geplant heb, zegt er. Ik snap hem niet. Ik, ik snap hem niet. M mag ik een muziekje? Ja, ze zijn de Limbra-zusjes met de jager in het bos. Doodstil. Maar buiten in Venlo, Maastricht en Heeren is het feest. Persoonlijk heb ik dus ook niets met carnaval. Maar wat, wat ik daar aan irritant vind... het lukt me, het lukt me nooit om, om mijn inleefend vermogen... om de lol van het carnaval te begrijpen... over de grote rivieren heen te loodsen. Dat, dat verzuipt ergens altijd halverwege. Ik begrijp het niet, die lol. Maar nu is er een boek verschenen... van schrijver Jan van Mersbergen... onder de titel Naar de Overkant van de Nacht uitgegeven bij Cossé in Amsterdam over het carnaval. En dat boek naar de overkant van de nacht is zo beeldend. Je voelt de samenhorigheid die door dat volhouden van het feest ontstaat. De cadans van de muziek en het bier. Even, even een citaat. Tijdens wasselavond, dat is uh, carnaval... ben je niet verkleed als iemand anders. Tijdens wasselavond ben je eigenlijk jezelf. Dat zei zojuist een man tegen me. Een man die ik niet ken en om wiens schouders nu mijn arm ligt. Een man met een grijze pruik en een lange zwarte patersjas... met zo'n eindeloze, rij kleine zwarte knoopjes. Ik hoop dat mijn arm daar nog lang, nog even, pardon, mag blijven liggen. Eindelijk mezelf. Um, ja, Jan van Meersbergen die is Brabander van geboorte. Inmiddels Amsterdammer in hart en nieren. Maar ook vervent een vastelavondvierder in Venlo. Want een vriend van Van Meersbergen, een geboren Venlonaar... sleurde hem zeven jaar geleden daarheen... en sindsdien is Van Meersbergen er niet meer weg te slaan. Dat wil zeggen, tijdens vastelavond dus. Tijdens carnaval. Medewerker Remy ging afgelopen week met Jan van Meersbergen... op zoek naar passende attributen voor zijn carnavalspak. En dronk koffie met hem op de Amsterdamse Albert Kuipmarkt. Dit soort dingetjes, ja, dit is dit perfect. Is, dit is echt, waar ik altijd straal voorbij loop. Ja, ik ook natuurlijk, maar, maar niet op dit ook soort momenten. want ik uh, haat, heel uh, sleutelhangertjes. Ja. Allemaal euro, dus alle dat is perfect. Bandjes. En deze, we moeten natuurlijk een beetje in het thema passen van dit jaar. Heel en ik weet niet wanneer dit allemaal, on, dit is dan weer 7,50, die moet ik hebben eigenlijk. Maar die olifant. Wat een het, nou... het thema dan dat je dat weet. Ja, kijk we gaan als uh, Indiaanse slagerzangers. Het dus is niet heel veel kietserig. Ja, het is kietserig. Maar het is ook, uh, die, die mantels, dat, is, dat is, zijn uh, Maharaji mantels. Indiaanse bruidskleding. Ze zijn heel lang en die zijn volledig gedecoreerd. En er komt dus een slagerpruik bij, een Duitse slagerzangerpruik, die is blond. En wat we eronder willen doen is ook nog uh, een ledenhoze, moeten we eigenlijk ook nog hebben. Dus we zijn dus een in soort India. Fusion. Is, is, ja, fusion, dat doen we altijd. In India is de slagermuziek en, enorm groot geworden de laatste jaren. Miljoenen mensen zijn helemaal gek van, hè. Van, van slagers. Ja, ik denk echt de hele tijd dat je weer normaal in zit, nee. Nee, maar dat is het ook. Maar je moet het verhaal wel serieus serieus vertellen. Oh nee, ja. nou, dat doe je goed. Nee, goed. Okay. Ik koop hier nog niks hoor. Ik kom ook terug. Mensen gaat het meer om kijken dan om te kopen. Fremden steden und Fremden Der du träumst von einem ruhigen Feierabend am Stammtisch oder in der Familie. Doch du musst fahren. Jeden Tag fahren auf der großen langen Straße der Einsamkeit. Junge, für dich hab ich dieses Lied geschrieben. Dat verhaal dat ontstaat dan heel langzaam. En jonge, die loopt al vanaf Oktober. Bij de Indiaanse winkel op de Bol hier Op het hoekje van de uh, Goofd Flinkstraat is het, denk ik. Het en dat is een winkel waar je echt voorbij loopt. Een bruine gevel, ziet er niet uit. En er zit een, een Indiaas vrouwtje achter. En hij weet precies van haar wanneer ze met de kerst op vakantie was naar India terug. In oktober heeft hij daar al jassen gepast. En dan belt hij mij weer op. Of dan belt hij anderen op. Je moet even mee naar de winkel. De ochtends om tien uur staan ja, we al. En dat is wel in. als gedegen research ook. We zijn al, al vanaf september, oktober zijn we bezig. Als je dat in Venlo vertelt en die mensen geloven het niet. Dus denk je, is je gek geworden daar in, in Amsterdam? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. <laughs> is ook zo. Maar dat is natuurlijk één een grote, een grote vlucht, één dus grote ontsnapping. En dat moet je wel goed doen. Je kunt niet zomaar alleen maar vier dagen een beetje ontsnappen. De, de, als je met die carnaval, als je er echt een ja, beetje je voor leeft... een half jaar ontsnappen. Een nou, half eigenlijk. jaar ontsnappen, het liefst. En de zomer dan staat het wel weer iets verder van ons af. Toch wel? Ja, jawel. Want in zijn fanlo is dan ook helemaal niemand ermee bezig. Maar toch bij een van die jongens thuis. Die heeft een werkkamer. En dus alleen maar carnavalsmuziek draait hij altijd. De hele muur hangt helemaal vol met briefjes. En er staat dan op... Ideeën voor de vaste lavend. Dat staat er zo middenin. Hij was helemaal niet van die Indiaanse mantels. Hij kwam met die drinken. Dus dat hebben we gecombineerd. Mm. En zo komt er vanzelf wel een idee. Hoe vaak ga je nou winkelen dan? Nou, iedere week of sowieso. Of window shoppen. Ja, nou, dat wel veel. Als ik een nieuwe spijkerbroek moet hebben, dan vind ik dat weer vervelend. Ook niet van. Dan koop ik het liefst gewoon hetzelfde merk en dan weet de maat natuurlijk inmiddels. <laughs> dan... Je gaat liever shoppen naar kettingjes, spiegeltjes, ja, sleutelhangers, maskers. Ja, ja, ja. Goed ja. ja. koffie halen, hè? Ja. Hi. Hallo. Je komt uit Brabant, dus het Brabantse carnaval ken je. Maar verschilt dat? Dat ja, is een enorm van de verschil. De variant. Dat is een heel groot verschil. In, in Brabant zijn er liedjes die heten dan. Uh, die, ja, die gaan over zuipen of zo. En in Brabant is het ook vaak in de taal in de enkelvoud. Dan zeggen ze: Ik heb gisteren zoveel gezopen. Het is een beetje pochen. Een beetje je trots zijn op jezelf dat je veel gezopen hebt. Ja. En in Venlo zouden ze altijd zeggen: Wij hadden gisteren weer zo'n dorst. Qua taal dat is ook voor mij als schrijver interessant. is een heel andere manier van uitdrukken. Ja. Zou je er niet willen wonen? Nee, je moet niet gaan wonen. Je moet daar niet op dinsdagavond, op een, op een door de weekse dag. Dan is toch Amsterdam wel even wat leuker. Dat is Misschien spijtig voor vennen, maar dat is echt zo. En, en met schrijven is Amsterdam ook, ook een goede stad. Al mijn collega's, of mensen die ik van de pels ken, van de kroeg, heb ik iedere maand een borrel. Dan zit je daar gewoon met twintig schrijvers die allemaal in de buurt wonen. En dat is ook voor mij belangrijk om op te zoeken. Dat het werk is en, en ik ben daar heel serieus mee bezig. Eigenlijk net zo serieus als met, als met die carnaval. Het is ook ongeveer hetzelfde niveau, schrijven en uh, carnaval. Met, met, qua, qua beleving wel, ja. Kijk, dat schrijven dat slokt mij ook helemaal op. En zo'n boek, ik heb nu twee jaar aan deze roman gewerkt, is toch, is toch wel iedere dag ermee bezig zijn. En er zit ook een noodzaak in om het te vertellen. Ik wil, dat, ik wil dat het verhaal kwijt, het is ook echt mijn verhaal. Dat is net als met zo'n peksje. Uh, ik weet dat, dat niemand is een Indiaanse slagazanger. En met dat boek uh, heb ik ook wel vertrouwen in dat niemand uh, een carnavalsroman schrijft in Nederland. En die hoofdpersoon die zit in een volledige crisis met zijn gezin. Totale overspanning is die eigenlijk. En dat zet ik af tegen de carnaval. Het feest en hij heeft het heel zwaar. Thuis, hij is overstrest. En, uh, en, dat, en dat heeft in feite iedereen. Maar als iedereen verkleed is en die liedjes zingt en flink drinkt, dan is iedereen ook weer gelijk daarin. Dus die problemen die vallen niet zo op. Maar die bestaan natuurlijk nog wel. Vind je iets typisch venloos? Of vind je een Vendonaar Heeft hij iets typisch van nee, carnaval? Niet zozeer, nee. De Venloze volksaard, ik weet het niet precies. De Venlo-naar kijkt wel een beetje op tegen Amsterdam. Ze vinden ook dat wij een beetje grote bek hebben dat we toch wel wat anders zijn. En dat hebben we ergens ook wel. In Venlo zijn de mensen wel wat bescheidener, wat rustiger. En iets meer met de moraal erop. Wat ik in Brabant altijd wel gemerkt heb. Ja, je moet niet al te gekke verhalen over jezelf bekend worden, want dat is gewoon vervelend. En in Amsterdam kan dat wel. Dat veroordelen, dat, dat is dan wat minder. Ja. En dat gebeurt met carnaval natuurlijk helemaal niet. En dat is prettig. Daarom hebben ze het in Venlo ook nodig, denk ik. Als hier Carnaval zijn of met koning dag, dan is... Mensen nemen wel de vrijheid, maar dat kun je op een andere avond ook wel doen. Dat is niet zo'n probleem. Amsterdam is minder nodig, denk ik, om carnaval te vieren. En we zijn niet katholiek hier natuurlijk. Zijn blijft die schrijver Jan van Mersbergen uh, heeft een paar dagen geleden de BNG Nieuwe Literatuurprijs gewonnen voor zijn. Uh, voor zijn oeuvre tot nu toe. Dus ook onder andere voor de overkant van de nacht. Waaruit nog één citaat. Hè. Dus een carnavalsroman. Uh, de blonde zegt... dat ik zo zat ben als een kanon. En ik zeg hem... dat hij ook zo zat is als een kanon. We moeten iets eten. Dat is het plan. Dempen die put. Een gevaarlijk idee. Want eten betekent zitten. En zitten betekent bijna liggen. En liggen is het einde. Meneer van Mersbergen, uh, u zult niet luisteren naar deze uitzending... want u drinkt nu, gekleed als een Indiase slagerzanger... op dit moment een slag in de ronde. Heb daar een goede tijd in Venlo. Zou er ook carnavalsvierers zijn... Uh, die zich hebben verkleed als eikelmuis? Of als korenwolf? Of, ja, waar niet, als zinkviooltje? Dat zijn namelijk echte... Limburgse inwoners. Ietsen daar medewerker Jacqueline informeert ter plekke. Nou, ik ben de Lucassen. Ik, uh, ik werk op de Radboud Universiteit Nijmegen. En, uh, ik doe al sinds acht jaar onderzoek aan het zinkviooltje in uh, Zuid-Limburg. Ja, het zinkviooltje is een, is een geel plantje. Een centimeter of vijf groot. En het, is eigenlijk, het ziet er gewoon uit als een normaal viooltje, maar dan wat kleiner. En hij is geel. Hij kan ook soms een beetje paarsig zijn. Dus ja, zo ziet hij eruit. Er valt verder niet heel veel meer over te vertellen. Ja, het zinkviooltje komt uh, alleen maar in Zuid-Limburg. Het uh, is dus echt een icoon uh, voor Zuid-Limburg. Het moet beschermd worden. Uh, de eikelmuis is een heel uh, mooi beestje. Hij heeft een soort uh, zwart uh, boevenmasker op. Hij lijkt een beetje dan op, uh, op, op zorro, zeggen wij wel eens. Hij heeft een mooie pluimstaart. Echt een heel leuk ding om te zien. De hamster, een andere naam voor de korenwolf, heeft een zwarte buik en een oranje rug. Is eigenlijk ook best een gekleurd beestje, mooi om te zien. Ik vind de eikelmuis mooier dan de korenwolf. Ik ben Johan Tisse en ik werk bij de zoogdiervereniging als teamleider. We hebben hem niet zelf ontdekt, hij bestaat al heel lang. Het is in ieder geval al vanaf 1900 bekend dat hij dus vanaf de grens met België... dat hij over een lengte van 10 kilometer langs de geul voor is gekomen. De metalen in Zuid-Limburg, die worden al heel lang gewonnen, al in de Rome Romeinse tijd. Er zijn mensen die denken dat het een ijstijdrelict is. Dus ja, als je dan langs de geul loopt en je ziet een zinkviooltje... dan vooral op een plek waar die eigenlijk al verdwenen zou moeten zijn... ja, daar word je dan wel vrolijk van, ja. ja. Eikelmuizen schatten wij op 60 stuks. Die zitten in een klein stukje van het zavelsbos van hooguit 10 hectare, misschien zelfs maar 6 hectare. Daar zitten nu de laatste eikelmuizen van Nederland. Maar met de hamster was de situatie op een gegeven moment zelfs nog wanhopiger. Toen zaten er op een veldje bij Heer uh, aan de oostkant van Maastricht nog een stuk of twaalf, en die hebben we toen bijna allemaal gevangen om er een fokgroep mee te beginnen. Dat waren toen de laatste hamsters in het wild in Nederland. En ze staan ook uh, voor een deel van de Limburgse natuur. Zeker die eikelmuis, want die hoort bij een heel specifiek soort bos. eikenhaagbeukenbos op kalksteen, En dat heb je in Nederland alleen in Limburg. Van oudsher kwamen en komen ze alleen in de provincie Limburg voor. Een uithoek van Nederland, maar een uithoek met hele bijzondere en speciale natuur. In de rest van Nederland zijn ze gewoon niet. Wat is, ja, wat is het belang van een zinkviooltje? Dat is een moeilijke vraag. Kijk, Het zinkviooltje is meer iets cultuurhistorisch, iets van vroeger, vroeger uit. Zeg maar. dus vroeger had je in, in België heel veel mijnbouw. Die mijnen die zijn in rond 1900 zijn die gesloten. Maar je kunt ook zeggen dat ja, het is wel een indicator voor een verontreinigde bodem Dus Dus ja, je kunt het van twee kanten bekijken. En een hamster, een korenwolf, die houdt van lemige akkers... En dat is natuurlijk ook iets wat heel erg bij Limburg hoort. Akkers op lusleem. leem. Eikelmuizen heb ik wel in het wild gezien. Want daar doet onze vereniging wat onderzoek naar in dat s avondsbos. Zowel de korenwolf als de eikelmuis zijn s'nachts actief. Ik heb korenwolven alleen maar doodgereden op de weg gezien helaas. Dan kun je ze wel overdag zien, maar dat is niet iets wat je natuurlijk liever niet ziet. Het is een heel zeldzaam plantje wat onder voedselarme condities groeit. Ja, eigenlijk alles wat zeldzaam is, wat staat te verdwijnen. Ja, daar mag je best wel wat moeite voor doen om het te behouden, denk ik. Kijk, als het weg is, is het weg. Eigenlijk is dat weer een reden om in Limburg te gaan wonen als je echt een heel bijzonder plantje wilt zien. En wat je alleen maar in Limburg kunt zien. Ja, ik <lacht> kan natuurlijk ook gewoon met de auto inrijden, Maar een hele reclamespot verpist, goed. Ja, nou, als, je dat, uh, als je dat heel erg mooi vindt, dan moet je daar vooral gaan wonen. Ja. Ja. Ja. Nee, dan moet je juist niet gaan wonen. Om op die korenwolf uh, de, de, de ruimte te geven. Eigenlijk. Goed, over, over Limburg gaat het. En of, of daar te gaan wonen, ja of nee. Het volgende. Waar de boerdok het symbool van Groot-Brittannië is. En de kikker het symbool van de Fransen. Zo is de Canarie. De, de vogel in Zuid-Limburg. De regerend wereldkampioen Canari woont bijvoorbeeld in Maastricht. En niet alleen heeft dat kleine zangvogeltje... talloze mijnwerkers het leven gered... door bij de aanwezigheid van het gevaarlijke mijngas... als eerst op zijn rug te gaan liggen met de pootjes waarschuwens omhoog... Uh, maar ook in de Sint-Miegelskerk of Paterskerk in Sittard... Ja, die, daar heeft de kanarie ook een grote rol gespeeld. Die is ooit gered door een kanarie. Vraag het maar aan Sjaak uh, Vennings. Het een verhaal van het kanariepietje. En dan moet u mij niet kwalijk nemen... als ik dat niet goed heb. Ik dacht in 1769... Dat is het rampjaar voor Sittard. Toen hebben de Franse troepen van Napoleon, die verslagen werden... die hebben de stad in brand gestoken. De hele stad zit in brand gestoken. Dus ook zou deze prachtige kerk in brand gestoken worden. Maar vader Abt, die had een kanarie. En die kanarie, die vloot prachtig, schitterend vloot die kanarie. En toen zei de Franse generaal... die het toch ook wel een beetje jammer vond van deze kerk... die zei, als u mij nou die kanarie geeft, vader Abt... Dan doe ik het volgende. De avond voordat we vertrekken gooien we de hele stad vol met stro. En smorgens vroeg steken we dat stro aan en dan brandt die kerk af. Ik geef uw monniken de kans om het stro in de kerk s'nachts hartstikke nat te maken. Pendant, vous avez de la chance, Fouché. En dan brandt de kerk niet af. Exchange, like en zo gebeurde vader Abt gaf zijn canarie aan de Franse generaal en de kerk brandde niet af. En dan is er nog een spreekwoord dat zegt. Het brandt net zo hard als het stro in de Paderskerk. Met andere woorden, het brandt totaal niet. En dat is eigenlijk het Engels verhaal van het knaripietje. Ja, waar waren we ook alweer gebleven? Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Groot huis, vrienden, de beste scholen van Nederland, technologische ontwikkelingen. Die Limburgers kennen geen van 9 tot 5 mentaliteit. Niet nodig. Door het vlotte verkeer ben je zo thuis. Je zal er maar wonen. Ga naar de bright side of life. Zuidlimburg.nl limburgnl Ja, een, een lekker fris gevoel. Alleen die, die, de, de oplossing remmen de auto, die vertrouw ik niet helemaal. Waarvoor die moet remmen. Ik had vroeger vaak een, vaak een droom. Dat ik in een huis woonde, in een stad. Het was een oud huis. Ruim, maar niet echt heel groot. En achterin dat huis zat ergens een deur, een deurtje. En ging ik dat deurtje door, dan kwam ik in een gangenstelsel. En dat ging maar door en door, het werd langer en langer. Met allemaal aftakkingen, enorme grotten, enorme zalen. En het hoorde allemaal bij dat huis. Het was een verborgen stad, zonder mensen erin. Alleen ik kon er komen. Een verborgen stad onder een gewoon huis in een stad. En wat ontdekte ik niet zo lang geleden? Dat huis bestaat. zwaar niet in een stad, maar in een dorpje. In Limburg, in zuid limburg Bergen ter Bleid. En um, daar woont uh, Frans Bergstein. Hij was vroeger opzichter van de verlaten, kilometerslange mergelgangen... van de Gulhemmer Groeven. Zij woont daar voor, in huis, gewoon voordeur. En dan woont hij met zijn vrouw. En dan, nou, ruim huis. En dan roept hij naar achteren. En dan komt hij bij zijn achterdeur. En dan doet hij die achterdeur open. Dan is het daar pik, pik, pik donker opeens. Een heel diep zwart gat. Een soort, nee, een soort zwart gat heb je dan voor je. Je voelt de koele lucht naar binnen stromen. Die altijd, ik meen, 11 graden is van binnen. En um, daar begint een labyrint van 25 kilometer. Met hele brede gangen. Het is er stikdonker en dood en doodstil. Ja, we staan hier voor de Geulemergroeven. groeven als uh, nummer 30A. Het heeft een bijzonder betekenis 30A, want uh, hier bevindt zich ook een woning. Uw eigen huis in de, in de groeven. Ja. Het zijn dus geen grotten, maar kalksteengroeven. Door de EB1 uitgekapt door de blokbreker. De blokbreker is een man, een soort mijnwerker, die hier uh, 406 gangen uitgekapt heeft. Maak je waarom watermeer? Het is een groot, een groot huis, heel lang huis ja. is het. Ja, we hebben alles, maar je ja. zit gewoon oh. onder de grond. Echt een groot huis? Ja, en dan gaan we hier... Uh... Hier gaat u de groeven in ja. zo. Dit is de achterdeur je achterde je ja. en dan loop je zo je kelder in. En dan zit je in je kelder van 25 kilometer lengte. Ja, zo kun je noemen, 25 ja. kilometer U bent hier al heel lang, hè, in he? Ik de, in ben de, hier, de, hier de, al uh, eigenlijk met tussenpozen. Vanaf mijn uh, eerste jaar. Want ik zat hier in, in, de, in de Tweede Wereldoorlog. We hebben dus hier een dag of veertien verscholen gezeten. en mijn ouders, voor de bombardementen. Want er lag hier het front. De hele jeugd van Bergen ter Bleid, die hebben min of meer vele uren doorgebracht in de groeven. En daar was ik één van. En dat is bij mij heel lang blijven hangen. Bijvoorbeeld dat het slecht weer was. Dan gingen we mooi groeven in hier. En dan konden we spelen. tegenwoordig. In de groeven, dat is 25 kilometer, daar heb je ook je weg leren kennen. Die ging altijd een klein beetje verder en verder, verder, verder. Veel mensen gaan een stukje lopen, gaan een stukje wandelen, gaan, er, gaan naar buiten toe. Gaat u wel eens ook gewoon een stukje wandelen in de groeven? Zeker. Wandelen niet. Ik heb een oude damesfiets. mijn nee. licht. En dan uh, ga ik een bepaald gedeelte in de groeven, zet ik die fiets neer en dan ga ik dat stuk, dat, ga ik, dat is net een week. Net als boven de grond wijken in, in, in de stad. Dan ga ik in die wijk kijken hoe de stabiliteit is. Of er iets gebeurd is. Dat doen we regelmatig. Dat God nog goed is? Ja. Ik neem aan dat u regelmatig dingen tegenkomt in, de, in, in die groeven die u helemaal nog nooit gezien heeft. Of in gangen komt of vindt u hey, dat. Nou, dat wat, het wat, wat, wat opvalt, het is niet gangen, daar ben ik over geweest. Maar wat mij wel opvalt, is opschriften: opschriften. Dan, eh, ik ontdek iedere week andere opschriften. Er zijn duizenden opschriften van de mensen vroeger. Van blokbrekers, van bezoekers. Ik ga hier bijvoorbeeld naar rechts. Bergplaats voor het vee. Zie je? Aan ja, ja. dat vee werden de muren vastgebonden. Kijk. Dan zien we boven 1679 meneer Opdenkamp. Zie je? Hier, Roesop, professor, weet ik veel. Op 21 september 1874... Onverstelbaar, dat hier hele boekdelen op de muur staan. Voelt u nog de... Uh, kijk, als u hier alleen bent, hè, voelt u nog de, zeg, ja, de aanwezigheid van de geschiedenis, de aanwezigheid van die mensen? Ja, ja, ja, ja. ja. Is dat niet soms een beetje, uh, beetje beangstigend? Nee. Je meent wel, als je in de groeven bent, dat is nadat je iets opgenomen hebt. Dan meen je dat je het je hoort. Ik hartstikke stel. Soms denk je dat je iets hoort. Ja, maar dat is ook zo. Ik zeg altijd, als je heel stil bent, hoor je je eigen bloedstromen. Hoor je je eigen hart Dat hoor je? Dat hoor je, absoluut. Dat meen je dan. Dat is mijn visie daarover. Het is zo stil dat je jezelf hoort. En absoluut ontzettend stil is het. Je kunt, het is zwart stil noem ik dat. Zwart en stil. Het is donker, je hoort niks. Het is echt... nou, Je kunt gillen dus je wil, hoort je ook niet, man. Dat is verschrikkelijk. En dat is ook gebeurd met een aantal jongens... die zijn overleden in, hier in de buurt. Die zijn verdwaald en die zijn overleden. En dat, in, in deze gangen? Nee, nee, dat was bij Kadir een keer. En dat is uh, zeer een zeer kwalijke zaak. Maar uh, dat is terzijde. Maar als je hier dus uh, verdwalen... Wij verdwalen eigenlijk niet als we licht hebben. Uh, en, uh, en nu licht heeft één karbietlamp bij ja, ja. als je de lamp uitgaat, die karbietlamp die, wat ik hier in mijn handen heb, die kabietlamp dateert uit 1909. En als die weigert, maar die weigert niets naam, het kan dat die verzuipt, noemen wij dat, dat te veel water bij de kabiet komt. Dan gaat hij uit. Dat is me al één keer gebeurd. En ook dat me gewoon spontaan uit de, de, de zaklantaren, daar ging je even iets halen in de groeven. Dan ging die uit. Dat is me in mijn leven drie keer gebeurd. En dan? Nou, dan, dan moet je gewoon... Ik heb twee keer geluk gehad aan een collega. Blijft die Frans nou? En één keer ben ik op eigen initiatief buiten gekomen. Ik had wel vroeger een hele leuke rode kater... van Jans Jans en de kinderen. Zo eentje, hele dikke. Die ging de groeven in, die ging over met me mee. Het was onverstelbaar dat dat beest... ging hier de groeven in. En ik was hem gegeven even kwijt. Hij was me achter de groeven in. Ik denk, die is weg... Maar hij is aan de andere kant van de grove, onvoorstelbaar is die uitgekomen. Over dieren gepraat. Tweeënhalf kilometer aan het donker geloof. Hij is gewoon op de tast ja. is naar buiten gekomen. Die heeft gewoon zijn instinct gevolg. Aan de rechterkant is via een vleermuizengat is weer naar buiten gekomen. Want hij ging helemaal onder de spinnenwebben toen hij terugkwam. U blijft hier wonen de rest van uw leven? Zolang ik wil hier blijven wonen, ja zeker, absoluut. Of ik moet hulpbehoefend worden, dan... Uh, dat is wat anders, maar uh, het is, uh, ik moet er niet aan denken dat ik weg moet. Verschrikkelijk. De hemel is hoog, de schacht is zo dien. Ik werk in het donker, maar daar bijt mij riem. En sterk is mijn haar. En sterk Hand. De zon die schijnt daar boven op het leembeurs. En dit is studio daar um, Een lied, nu nog een lied. De neuverkant van de nacht. Een lied geïnspireerd op de carnavalsroman van Jan van Mersbergen, die eerder deze uitzending uitgebreid vertelde. Een, een lied uh, gezongen door de Hofbalzingers in de Hofbalband uit Vinlo. Ik kon niet nooit, Vandaag kon ik door. De stad is mijn toers en hoog zit goed. Zin ik weer wat niets? Huur ik een leed? Zo'n prachtige wijs die kos ik nog niet. Die drie dagen in het joch, geen slop, geen tijd, nooit klo. Kom mij nog in uw verkant van de nacht. De is kant, van fenomenaal, maar ik werm me aan. Vast te ik luim niet van mij. Ik leef en ik wacht, ik dans en ik chance ik droom en ik wacht, Ik wacht mis de mond en de ster weer weg zien gegaan. Straks aan de kan van. Ik voel me nu toch een beetje... Mag ik even ook een beetje blijven staan? Ik, ben staan. Ja, ik voel me toch een beetje buitengesloten nu. Misschien moet ik dat toch maar eens een keertje meemaken, carnaval. Eerst dat maar en dan kijken of ik er toch wil wonen. Dit was Studio Itzada. Straks bureau Buitenland. Gaat over het wegkrijnen van Nederland binnen Europa. Met onder andere antwoord woord minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot. En volgende week op deze plek. Plots. Dank voor het luisteren. Op is op, vrienden van de radio. Volgende week komt Studio Itzada live vanuit Hawaii. Ik heb er nu al zin aan. Aloha!